Zware regen heeft in China zeker 112 mensen het leven gekost deze week. Zo'n 91 mensen worden nog vermist. Sinds maandag waren er in China verschillende overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regenval. De noordelijke provincie Hebei werd het zwaarst getroffen. Daar kwamen 72 mensen om het leven en raakten er 78 vermist. Zeker 45.000 huizen werden verwoest door het noodweer.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 Het weer tot besluit op steeds meer plekken schijnt de zon, alleen op de Wadden. En in Limburg blijkt, blijft het bewolkt. Het is 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het oosten en zuiden van het land. Daar kan het vanmiddag en vanavond stevig regenen of onweer. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Na een ongeluk bij knooppunt Watergraasmeer... 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er is maar één rijstrook open. Op de A6 richting Muiden bij Almere Poort 3 kilometer. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen Westpoort... en knooppunt Koenplein 2 kilometer. In de laatste twee gevallen is de vertraging zo'n 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 de la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 De Tana, de Tana, de Tana, de Tana. The zo wat een heerlijk begin hè, van uur 2 van Zatvoort op zaterdag bij CFM Zatvoort nogmaals, een goede middag Nou, de radio lekker aan hè? Want De valt de hele middag weer wat te beleven. en straks daar 5 uur ook weer. Een nieuwe entertainment voor met Fred. Ja wel, hij is er weer. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio. Heerlijke zonnige muziek zo aan het begin van Uur 2. En wat gaan we in dit uur twee allemaal doen, Albert-Jan? Nou, allereerst gaan we even gelijk schakelen naar Hongarije. Zo, jij durft. <laughs> Met uh, nog ruim drie minuten te gaan in Q1. Zijn uh, de auto's weer de baan op en het is een snel opdrogende baan. Ze rijden nog op Intermediates. Maar uh, het zal nu moeten gebeuren in nog de resterende ruim drie minuten. Want voorlopig staat Filipe uh, Nasser met de snelste tijd. De, uh, gevolgd door Ricciardo en drie verstappen. Maar ja, dat is in de regen gereden. Dus er zal ongetwijfeld nog de nodige wisselingen in komen. En de Mercedes zullen natuurlijk nu in die resterende minuten nog even de snelste tijd moeten zetten. Om door te gaan naar Q2. We houden u op de hoogte. Verder hebben we natuurlijk in het tweede uur Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk de evenementenagenda. En vooralsnog een. Er is natuurlijk van alles te doen in en rondom Zandvoort. Maar als je al die evenementen bekijkt... hebben we nu toch een wat rustiger weekend... Hey, hey, dan even rust. <laughs> dat, dat we gewend zijn. Maar volgende week knalt het weer in alle hevigheid los. Dus dat rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. En verder natuurlijk veel muziek. Ja, zo is het bij niks. En het zonnetje schijnt vandaag lekker in Zandvoort. En morgen wordt het toch nog mooier, Albert-Jan nog, ja, nog mooier, ja Nog mooier, oké. Okay. We hebben zin in de zomer bij CFM en Splitsing. Ja, die plaat die hoort er dan gewoon bij. Hè? Hier is wind en zeilen. Lange files naar het zuiden. Holland plat in de Spaanse zon. En op het Zandvoortse strand valt altijd wat te beleven. Geef me wind en zeilen. Nou, dat hebben we ook voldoende hoor, hier in Zandvoort. Je hoorde de single van splitsing. Nou, we kunnen vertellen dat Q1 in Hongarije inmiddels ten einde is. Nou ja, er staat nog iets meer dan een minuut op de klok. Maar uh, ja, de laatste, of de eerste sessie, die wordt uh, niet meer hervat. Dat betekent uh, einde Q1. Wederom een rode vlag. Harianto die uh, vloog eraf en hij zorgde voor de rode vlag al daar. Nou, zodra kan je daar uh, veel meer over en gaan we Q2 gewoon weer volgen. Ik ben benieuwd wat het weer daar gaat doen. ZFM niet alleen op radio, maar je kunt ook het uh, nieuws nalezen op internet. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. Zfm. www.zfmzandvoort.nl En hier is Kraak en Smaak. Wat een leuke single. Me, so. It's better, yeah, I'll sing it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 Put a band-aid on the appointment up. Still, a star gonna show use me useless. I ain't need to fly. Got wings, but a dude still afraid to cry. In between, I feel short like an old man lazy eye. Even Doc said time gonna hear you need. Let me talk to him. Cause I love you, girl. My heart hurt when you're gone. The way things right now seem harder when alone. I miss you all day like a dog me a phone. At least you hear me every time you play the song. 'Cause I love you, girl. My heart hurts when you're gone. When things right now seem on when alone. I mean she won't day like a dog me a so bone. At least you hear me every time you play the song. Hmm. You know I love this good time right dat vind ik nou zo mooi hè, van deze single. Je hebt echt het hè, idee dat je weer terug bent hè, gekomen in de jaren tachtig. Nee hoor, het is gewoon een nieuwe single van Kraak en Smaak. De prescription bij CFM op de zaterdagmiddag. Nou ja, ik zei het al, Albert-Jan, Q1 is uh, ten einde. ja. Wat een rampzalige Q1 trouwens. Niet te geloven. Een hoop blikschade. hele hoop blikschade. Je zou het maar verzekeren. Ja, dan heb je een probleem. Ja, dat moet meerdere verzekeringsmaatschappijen doen, heb ik geleerd. Ja, heel goed. Heel goed. heel goed, risico. De beurs op. Goed, uh, ben jij hem al, al tegengekomen in de studio, de Pokémon uh, Nee, Nee, nee, nee, is hij er? Ik weet het niet. Waar, die... zit ja, waar zit hij? Ja, waar zit hij? Waar zit hij? Want Pokémon Go is ook in Zandvoort een grote rage. Sinds kort lopen overal jonge groepjes jongeren die geobsedeerd zijn... op het scherm van hun smartphone... Te kijken. Ze spelen het spel Pokémon Go. Het originele spel Pokémon... is nogal oud, maar dankzij deze nieuwe mobiele versie nog steeds... razend populair, dus ik kan ze zeggen wederom populair. Pokémon Go is een gratis locatiegebaseerd mobiel spel... dat wereldwijd in juli 2016 werd uitgebracht voor smartphones. Het is op dit moment een rage van de eerste orde... en overal zijn vooral jonge mensen op de straat te vinden... die in gedachten met hun telefoon bezig zijn. Zijn. Sinds twee weken is Pokémon Go officieel in Nederland verkrijgbaar. Een illegale versie die de dagen daarvoor veelvuldig werd gedownload... is dus niet meer nodig. In het huidige spel moeten spelers virtuele wezens, genaamd Pokémon... die in de echte wereld verschijnen, proberen te vangen en te trainen. Het spel maakt gebruik van GPS en de camera van de smartphones. Hoewel het spel erg free-to-play is, worden extra items via de in-apps... kan u het nog volgen, aankopen, te koop aangeboden... Een optionele Bluetooth-draagbaar apparaat, de Pokémon Go Plus, staat gepland voor de toekomstige release. Dat waarschuwt gebruikers wanneer er een Pokémon vlakbij is. Mensen organiseren spontaan Pokémon-zoekacties, zoals twee weken geleden op de Grote Markt in Haarlem. En halen de vreemdste en risicovolste toeren uit om zeldzame Pokémon uh, To Go met hun mobieltje telefoon te vangen. Ook in Zandvoort houden pokémons zich schuil. Nou, ik, ik, ik heb in de rond gekeken, maar ik, ik zie het ja, ik zag niet. Ja, ik zag, zag hem zag in hem? de keuken. O, jee, in de keuken bij ons. Oh, ja, in de keuken zit er een. Ja, hè? er zit ja, er een. Ja. Kijk uit, want nou straks stormen ze massaal naar binnen. Want ook, nogmaals, ook in Zandvoort houden pokémons zich schuil op diverse locaties. Mocht u dus groepjes jonge, vooral jonge mensen... met een smartphone in de hand door de straten zien gaan dan is de kans groot dat ze op zoek zijn naar een Pokémon. En als je nou slim bent, dan speel je erop in hè, als ondernemer. Dat is enorm populair. Ja. Onder meer Albert Heijn die doet dat heel erg goed. Oh, hier is Doe en Kenny B. Oh, ja. aan de lucht nou. En alles is oké. Maar het zijn niet.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 In de dacht ik maar uh, op het jaar, dat ik een makkelijk nummer had. Nou, deze is nog <laughs> veel makkelijker. Johan, 5446 is mijn nummer. De CEO van uh, Doebaar en Kenny B. Ja, straks gaan we het doen. Hè. De evenementagenda wat korter, korter dan normaal. Maar er is nog voldoende te doen hoor. Dus lekker blijven luisteren naar CFM met nu Billy Joel. Your only human. Nou, we hebben we juist uh, gezegd, Albert-Jan, dat er een Pokémon uh, in de keuken van Senior Web zit. <laughs> nou, nou, klopt het ook wel, maar niet een echte Pokémon. Nee, onze eigen Pokémon is dat, uh, zullen we zeggen. You're Billy Joel and you're only human. We volgen Q2 voor je van de kwalificatie. De Formule 1 van Hongarije. Max Verstappen, keurig netjes op een tweede plek op dit moment. Lewis Hamilton op... 3, 1. En teamgenoot Rieke Yardo op een derde plek. Het wordt nu, de baan droogt erg snel op. Dus de tijden worden per rondje sneller. En de bandenwissels zijn ook niet voor de poes, om het zo maar eens te zeggen. Want ja, het wordt een één grote loterij. Maar nogmaals, verstappen degelijk een tweede plek. Dus Q2 geen probleem. Dus we gaan alvast ons concentreren op Q3. Uh, we gaan zo meteen naar de volgende plaat evenementenagenda doen. Maar toch even een berichtje over twee evenementen die niet doorgaan. Oké. Okay. Oh, dan kom ik toch weer even terug op het gesprek... wat jij vorige week had met onze wethouder van toerisme. Want die uh, deelde ons toen nog mede, of jou mede... dat de, wellicht dat labyrint de komende twee weken... binnen twee weken gerealiseerd zou worden. Ja, dat was afgelopen zondag nog ja, dat klopt. hij dat zei. Maar we kunnen u nu mededelen dat het labyrint definitief niet doorgaat. Het aangekondigde Labyrinth, een reuzendolhof dat, de de, dat deze week op de Badhuisplein had moeten verschijnen, gaat definitief niet door. Volgens de woordvoerder van de gemeente hebben de opdrachtgever en de exploitant ergens ruzie over gekregen en heeft de eigenaar het opbouwen tegengehouden. De gemeente is geen opdrachtgever. Zandvoort wil en kan alleen maar faciliteren. Helaas, dat gaat het nu niet door. Want volgende week. Dat is dus. Uh, sta, uh, volgende week. Start alweer het volgende evenement, het EK Zandsculpturen op het Battensplein. Dan hebben we de ruimte dik nodig, was het commentaar van de gemeente Zandvoort. Het is al het tweede aangekondigde evenement dat niet doorgaat. Eerder werd de beloofde skyscraper, een 80 meter hoge beweegbare uitkijktoren... vanwege het missen van de nodige veiligheidsrapporten afgeblazen. Als uit onderzoek mocht blijken dat het apparaat veilig is... komt het volgend jaar wellicht alsnog naar Zandvoort. Oké, okay, maar er gaan wel heel veel evenementen wel door. Nou en of. En die hoor je ze dadelijk in de evenementagenda. Maar eerst een lekkere zomerhits. ZANG <middels> EN We deden even lekker mee in de studio van CFM aan de tolweg 10A. Met de nieuwe Samarit van uh, Alvaro Soler. Jo, de Sophia voor onze eigen Pokémon die nog steeds in de keuken zit. Jawel, hoe gaat het met uh, Q2, uh, Albertje? Nou ja, ik, ik was op zoek naar, uh, naar Ricky Jardo, maar die, is, uh, die was net op tijd uh, over start en finish. Want ja? uh, de, de Q2 is nu eindig afgelopen, dus hij kan nog een snelle ronde neerzetten. Vooralsnog uh, is het uh, Rijkonen uh, met de snelste tijd gevolgd door Alonso. Op drie Hamilton, vier Verstappen. En wellicht dat Ricky zich ook nog bij de beste tien uh, gaat plaatsen. Dat zou voor Grosjean betekenen dat hij er alsnog uit ligt. En uh, dat ze niet dan doorgaan naar Q3. Het zag er voor Verstappen ook nog even spannend uit. Ja, dat ging net goed. Die, zak, die bleef <laughs> maar zakken, maar die was ook net op tijd met zijn uh, laatste snelste ronde. Maar goed, die is ook zeker door naar Q3. Wordt vervolgd. Goed, uh, de evenementen. Tijd voor de evenementenagenda. Heb je pen en papier bij de hand? Natuurlijk. Oké, okay, tuurlijk. Allereerst uh, hebben we het over de expositie Amsterdam Beach. Het strand van Amsterdam. Als een Amsterdammer aan het strand denkt, denkt hij aan Zandvoort. Daarom vinden uh, de organisatoren het leuk en uh, logisch om Amsterdam een beetje naar Zandvoort te halen. En dat lukt allemaal in het Zandvoorts Museum. U ziet beeldmateriaal materiaal van iconische gebouwen uit Amsterdam...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 En morgen uh, vanaf 4 uur bent u van harte welkom bij Strandpaviljoen 20A Boeddha Beach Zandvoort. Want dan wordt het heerlijk genieten met een hapje en een drankje met DJ Bert Koster. Achter de draaitafel en Tim Bakker op uh, saxofoon. Vanaf 4 uur morgen uh, uh, van harte welkom op Strandpaviljoen Boeddha Beach Zandvoort. Strandpaviljoen 20A om te genieten van een hapje en een drankje met DJ Bert Koster. En aan de draaitafel en uh, Tim Bakker op de saxofoon. Wat ook gaat beginnen de 24e is de rec Recreade. Een Recreade is een vrijwillige en in Zandvoort. die ieder jaar in de zomervakantie twee weken kinderactiviteiten verzorgt. Recreade organiseert voor de 51ste keer twee weken vol met activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Vanaf 24 juli tot en met 5 augustus zullen twee teams aan de hand van twee verzonnen thema's. activiteiten verzinnen om de twee weken te vullen. Elk team heeft een eigen locatie waar vanaf 10 uur morgens tot 12 uur en van 2 tot 4 uur diezelfde dag de kinderen voor 1 euro per dag deel mee kunnen doen aan de activiteiten. Naast de activiteiten op de twee locaties zijn er ook meerdere gezamenlijke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan poppenkast, volksdansen en, daar is die weer, een vossenjacht. Jaarlijks worden Recreale op de laatste vrijdag afgesloten met de Sante Het begint dus allemaal op 24 juli en uh, u kunt de kinderen daarvoor inschrijven. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op de website www.recreale.nl www.recreate-zandvoort.nl www En volgende week vrijdag is het natuurlijk weer tijd voor de toeristenmarkt. Iedere vrijdag in juli zal er, is er een toeristenmarkt op het gasthuisplein in Zandvoort. Een sfeervolle markt gericht op de toerist en andere bezoekers. Eerst even lekkere snuffelen op de markt en daarna een hapje of een drankje nemen in het centrum van Zandvoort aan Zee. Wat wilt u nog meer op de, een zomerse avond? Dat begint allemaal vrijdag om 4 uur en duurt tot 10 uur s avonds. De toeristenmarkt in Zandvoort. En voor de liefhebbers van Oldtimers, let op: op 30 en 31 juli is het weer tijd voor het Nationale Oldtimer Festival op het circuit Park Zandvoort. Duizenden klassiekers op de paddocks en klassieker races op het circuit. Op zondag 31 juli vindt de tiende editie plaats... van een van de Nederlands mooiste evenementen voor klassiekers... het Nationaal Oldtimer Festival. Het Circuitpark Zandvoort is weer het toneel van dit evenement... dat zich kenmerkt door een breed programma. Dit jaar gaat het Nationaal Oldtimer Festival aangevuld worden... met het side evenement Paddock Porsche. Uw liefhebbers van oldtimers en van Porsches mogen dat niet missen. Wellicht dat Max Verstappen ook komt... maar daar kom ik later om kwart over vier... met tijdens de Pittsburgh Report nog even op terug... want hij heeft zich onlangs ook een Porsche aangeschaft... Het Nationaal Oldtimer Festival op 30 en 31 juli op het Sikri Park Zandvoort. Dan gaan we door. Zoals gezegd eerder in het programma, het EK Zandsculpturenfestival Festival... gaat op 30 juli van start. Op zaterdag 30 juli gaat het Europese kampioenschap... Zandsculpturenfestival Festival in Zandvoort van start. Op verschillende plekken in Zandvoort verrijzen beelden van ongeveer 3x3 3 bij 3... en 3,5 meter hoog. Verdeeld over het Badhuisplein, het Kerkplein en het Raadhuisplein... wordt 200.000 kilo speciaal sculptuurzand gestort aangezien de Zandstrand hier niet voor geschikt is. Het thema dit jaar is, zoals gezegd, Amsterdamse iconen. De zandsculpturen zijn vaak te bewonderen tot en met november zelfs. Dan gaan we naar het Ayuma Sommerfestival 2016. En dan hebben we het over 30 juli vanaf half elf morgens tot tien uur s avonds En de locatie is Ayuma Zuidstrand nummertje 2. Een festival met een combi van weergaloze live muziek, heerlijke Asian fingerfood en oysters. Enigszins eigenwijze goede wijnen. En lekkere GT's en warm zand onder je blote dansende voeten. Dat allemaal op 30 juni nou, op het uh, uh, festival Heide. Oh nee, ik moet zeggen. Wacht, nee, wat we even? 30 juli. Dat was hem. 30 juli vanaf half s morgens tot 10 uur s avonds. Ayuma Zand Zuidstrand nummer 2. Meer informatie over dit Ayuma Summer Festival kunt u weer vinden op de website www ttpayuma.nl. Op 30 juli vanaf 12 uur is het tijd voor High Tides and Good Vibes Reggae Festival. En dat vindt allemaal plaats op het Strandpaviljoen Storm. Boulevard Bouwersloot nummer 8. Free Reggae Festival met live reggae muziek. Dus reggae liefhebbers op 30 juli ga, spoed u naar Strandpaviljoen Storm. Want vanaf 12 uur is het daar raak tot 5 voor 12 s'avonds. Dan op 30 juli is het ook tijd voor het Americana Roots Country and Blues Concert. Wie kent het niet? Het is een echt een aanrader... voor de liefhebbers van deze Roots Country and Blues Concert. Na het succes van vorig jaar komt het American Roots and Country and Blues Concert... voor de zesde keer weer terug, maar dit keer op een andere locatie... namelijk bij het Wapen van de Zandvoort, onder de kastanjeboom op het Gasthuisplein. Deze editie op 30 juli vanaf 6 uur s'avonds... belooft opnieuw een heel speciaal concert te worden... met als thema Country Music Barbecue... Meer eh, informatie over dit evenement kunt u terugvinden uh, op de website van de organisatie www.onair-events.nl www.onair-events.nl 30 juli vanaf 6 uur Americana Roots Country and Blues Concert op het Gasthuisplein. En dan last but not least op zondag 31 juli uh, vanaf 4 uur is het weer feest bij Talassa en wel Jazz en More. En achter de Presence is dan vanaf 4 uur Wouter Kiers kwartet met Wouter Kiers op saxofoon. Met uh, Kajan Witmer uh, op de piano, Hans Ruigrok, uh, Ricker Becker, Bas... en Menno Veenendaal, wie kent hem niet, uiteraard op drums. Het cafégedeelte in Dallassa, uh, dan wel het juttertje. Uh, gastheer Ton Ariansen zal u met open armen ontvangen... bij deze Jazz en Meer... Bij Thalassa op zondag 31 juli vanaf 4 uur. Een aanrader van het eerste uur. Meer informatie en wellicht te reserveren kunt u via www.thalassa18.nl www 18nl Tot, Tot zover. Ja. <laughs> ja. Ik moet af en toe wel lachen om je, hoor. Dan zeg je van, uh, ja, er is uh, weinig te doen. Ben je nog uh, 10 minuten bezig, Albert-Jan? Dus... Ja, dat is geweldig. Geweldig. En eind, eind van Q2 heb jij gemist. Ja, dat zal... De Grand Prix van uh, Hongarije. Daar werd het heel erg spannend, uh, Albert-Jan. Ja, ik zat echt, echt, echt zo... Oh, gaat het wel goed met Bax? Want Max die uh, vloog buiten de top 10 op een gegeven moment. Okay. En hij had nog een paar seconden op de tijd uh, om, uh, om een laatste ronde te maken. Nou, die deed hij heel erg goed. Want hij staat op dit moment op nummer 1. Nee, meen je niet. Nummer 1 en uh, Rosberg op nummer 2 en uh, Ricciardo oh, op wijs. nummer 3. Dat is uh, de stand van uh, Q2 en dan gaan we op naar Q3 zo dadelijk. En uiteraard blijven die ook voor je in de gaten houden bij Zandvoort op zaterdag. Het zonnetje schijnt lekker en wij genieten ervan. Hier is Sean Mendes en Treat Your Better.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 You take me with you I never go I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, Oh I come on She said Kalichiwa She said all my French I said Bantu mama Then she says I boss it And I said I bullet No matter where I go go You know I love 'em all She said all I come on She said Kalichiwa She said all my French I said on to my da Then she says I bought it And I said I bullet No matter where I go go You know I love 'em African American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 Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter the to me. She said, hola, come on, She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma Then she said, sabasé. And I said, na No matter where I go, go. You know I love her, all. She said, hola, come on, She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma You know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the Mars looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, the me. She said, Well, I come on, stop. Sa? She said, Konnichiwa. She said, Father, my French. I said, Banjumara. And she said, Savate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I She said, Hola, como on, stop. She said, Connichi, She said, Oh, my friends. I said, bonjour, my Then she said, Sapa, say, say. And I said, I play. No matter where I go, go. You know I love ja, we horen dus juist in de evenementagenda met uh, albert Vos. Het is wat rustig qua evenementen. <laughs> jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Genoeg te doen. We krijgen zin in Zandvoort en zin in CFM natuurlijk, hè. En wil je de evenementen nalezen? Dat kan heel eenvoudig op onze CFM-app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoort. Je wordt op het hoogte gebracht van de laatste nieuwtjes. Je kan luisteren naar CFM. Je kan er kijken op het strand nemen. En nog veel en veel meer. Dus download onze app nu. Ja, ja we hebben net even gecheckt. Dat even voor onze Pokémon Go spelers. Ja, ze uh, zijn er niet, hè? He? We hebben geen Pokémon in de studio aangetroffen. Dus vooralsnog niet. Maar nu hebben we dus wel ingelogd daarop. Dus wellicht dat de computer dat dan constateert. En wie weet morgenmiddag dat hij er dan wel is. Je, bent je, er er, je, je weet, weet het dood. Jij bent er wel, toch? Oh nee, <laughs> ik ben niet. Nee, wij zijn er niet. Nee, morgen. oh. Uh, Goed, wordt leuk. pokémon Radio. Even geheel iets anders. Uh, kan je nog herinneren, Rob, dat wij... Uh, ik, ik meen twee jaar geleden... Uh, Maarten en uh, Marjolein van Wamelen in de studio hadden. Ja. Die uh, met een, hun uh, katamaran uh, een wereldreis maken... Uh, uh, ja, een wereldreis maken op hun boot Mobile... En uh, daar, die laten weer van zich horen. Want Maarten van Wamelen en zijn vrouw Marjolein. hebben vorig jaar hun grootste wens in vervulling zien gaan. zeilend rond de wereld. Het echtpaar dat al meer dan 30 jaar de Europese binnenwateren. zeilend met een kajuitjacht doorkruisten. trok de stoute schoenen aan en trotseerde grote zeeën. met hun Catamaran Mobile. Een droom ging in vervulling na de succesvolle strijd van Maarten tegen de bij hem geconstateerde kanker. Eind 2011 kocht het echtpaar in Lissabon een Lagoon 380 waar ze veel opmerkelijke avonturen mee beleefden. Eerst als kennismaking langs de Portugese Algarve en daarna verder weg. Maarten schreef de gebeurtenissen op en gesteund door Marjolein... maakte hij er een boeiend en vlot lezend boekje van. Maar wat opmerkelijk is, hij heeft na ieder avontuur een recept opgenomen... dat een link heeft met het gebeuren. De markante recepten zijn allemaal op de mobile ontstaan... en uh, vaak met vrienden en goede kennissen gedeeld... Een informatief boekje is het geworden, omdat er ook een groot aantal aanlegplaatsen in het Middellandse zeegebied en de Atlantische Oceaan. Tot de Canarische eilanden aan toe kort beschreven worden. En samen met de recepten leuk om te lezen en of cadeau te geven is geworden. Dit smakelijke reisverslag is voor 15,95 euro te koop bij Bruna Balkenende of te bestellen via apenstaatje gmail.com. Kom, een heerlijk reisverhalenverslag van onze Zandvoortse familie van Wamelen. En kunnen we ze weer een keer uitnodigen in de studio? Dat wel dat leuk. Ze luisteren altijd naar ons. Ja, dan is het goed. Dan is het goed. Dan kom, Jullie goed. zijn van harte welkom. De studio van CFM aan de Tolweg. Tina, we zeggen Zandvoort, goedemiddag. Nou, de radio lekker aan, hè. want uh, straks na vier uur... Dan zijn we er nog één uh, uur lang met muziek en informatie. En na vijf uur is Fred Heide weer met Entertainment for You. Ben me niet welke artiest die nu weer heeft. Uit de jaren tachtigordeel van Co-West en we close our eyes. Nou, dat doen we zeker niet, want Q3 is bijna ten einde, Albert-Jan. Ja, en uh, dat is weer een gele vlag. De, de finishvlag heeft al, uh, uh, is al gezwaaid. Dat betekent dat uh, de, de, de, de mensen die net nog voor het sluiten van uh, de Q3... overstarten finish gingen, konden nog even doorrijden. Maar nu een, een gele vlag uh, voor. Ik neem aan dat het uh, Alonso is... Maar uh, voorlopig, Q3, afgelopen. Dus uh, vooralsnog onder voorbehoud de einduitslag als volgt. Hamilton op Pool, gevolgd door Rosberg, Ricciardo en vier verstappen op vijf Vettel. En dan hebben we nog op zes Sainz, zeven Alonso, acht Button, negen Hoekelberg en tien uh, uh, Jensen Button. Ja, nee, dan, dan hebben we toch goed. Ja, klopt. Uh, uh, nogmaals, het is onder voorbehoud straks de definitieve uitslag. Maar goed, Verstappen en Rieke Jardel nog op de tweede startgrid... morgen om twee uur bij de start van de Formule 1 van uh, Hongarije. Ja, Rosberg 1 op dit moment. Oh ja, nou, kijk, dat is het. Uh, net die Rosberg toch weer voor Hamilton. Wordt leuk, stellen die twee. Rosberg heeft net bijgetekend hè, voor twee jaar. Dus dat, uh, die hebben nog twee jaar last van elkaar.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 Kabel 104.5, uh, uiteraard uh, via internet www.cfmsandvoort.nl Via je tv op kanaal 40 en via de CFM app.